1 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De topman van Lufthansa belooft dat er in de Franse Alpen... een permanente herdenkingsplaats komt... voor de slachtoffers van de vliegramp van vorige week. Hij heeft in een dorpje in de buurt een krans gelegd... samen met de topman van dochterbedrijf German Wings. Ze stonden de pers niet te woord. Er zijn onder meer vragen over de keuring van piloten. Zo wordt betwijfeld of de co-piloot die het toestel liet neerstorten... na zijn depressie wel goed genoeg in de gaten is gehouden. In Istanbul heeft de politie een gewapende man opgepakt die in kantoor was binnengedrongen van de regerende AK-partij. De man stak een vlag uit het raam waarna hij werd gearresteerd. De overval komt een dag na de gijzeling in een rechtbank in Istanbul. Die het leven kostte aan een officier van justitie en de twee daders. De Turkse politie heeft 22 mensen opgepakt wegens betrokkenheid bij de gijzeling. De storm die gisteren over West-Europa trok heeft zeker elf levens geëist. In Duitsland vielen acht doden en de andere drie in Nederland, Oostenrijk en Zwitserland. De overlast in Duitsland is nog niet voorbij. Op sommige plaatsen wordt vandaag windkracht tien verwacht. De schade in Nederland bedraagt volgens de verzekeraars 14 miljoen euro, gisteren 10 miljoen en 4 miljoen in de dagen daarvoor. Winkeliers zeggen dat het voortbestaan van hun bedrijf in gevaar kan komen door de hoge regeldruk. Ze hebben minister Kamp de conclusies van een onderzoek aangeboden. Daarin staan elf knelpunten, waaronder de hoge kosten bij ziekte van een medewerker, de hoge parkeerkosten en de lange wachttijd bij het aanvragen van een vergunning. Een Duitse politieman heeft 8,5 jaar cel gekregen voor het doden van een man die hij had ontmoet via een website over cannibalisme. De agent wurgde zijn slachtoffer en sneed het lichaam in stukjes. Het is niet bewezen dat hij er ook echt van heeft gegeten. De politie slaagde erin een gewiste video van het misdrijf terug te halen. Waarin de man zegt, ik had nooit gedacht dat ik zo laag zou zinken. Het weer, buien met kans op hagel, onweer en windstoten, maar ook geregeld zon. In het zuidwesten blijft het droog en het wordt een graad of acht. Dit was het en hoor. DFM. Verkeersupdate. Dit is Helene De Geest van de AWB. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag staat bij Nieuwebrug 3 kilometer file, de rechterrijstrook is dicht. En op de A20 Gouden Hoek van Holland bij Vlaardingen 4 kilometer. Daar is de verbindingsweg naar de A4 richting Hoogvliet dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandwoord heeft, heeft het. Al 25 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM. In 2015 al 25 jaar. Live. Live. G -G met, met nu. ZFM. Luncht. Als u wat later bent ingeschakeld luisteraars... dan wens ik u een heel smakelijke lunch toe. Heeft u al geluncht? Goede bekomst natuurlijk. Het is 1 uur, dat betekent dat we altijd gaan luisteren... bij ZFM Lunch naar een stukje cabaret. Dit keer Toon Hermans op zijn praatstoel. Maar ja, van de familie hoef ik u niks meer te vertellen. Want u kent mijn hele familie, zo langzamerhand. Mijn zuster is getrouwd tussen twee haakjes. Ja, tussen twee haakjes, dus onzin natuurlijk. Ze is normaal getrouwd, toch wel, Ze heeft een leuke man getrouwd. De man is tandarts. Hij trekt met zijn linkerbeen. Zijn en, enkel. Eh, maar.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 Die zegt nooit een vies woordje. Het minste, het minste geringste woord een beetje vies. Hij zegt het niet. Nou, dan vertrouw ik het niet meer. Als iemand zo, zo is, is, nou, dan uh, geloof ik het niet meer. Is mij te steriel. Ja, vind een vent, moeten ze een spetter weggeven.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 Koken voor een volle neef, dat is niet aangenaam. Hij kwam ook zo vol binnen altijd. En hij zat zo ordinair te eten. Ordinair. Kijk, dat iemand kip eet met de handen... dat vind ik helemaal niet erg. Maar kippensoep, dat vind ik oh. toch ook. Oh. Maar heb ik de volgende week gasten... en dat is net het tegenovergestelde. Dat, is, dat zijn fijnproevers...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 te schudden met niks. Stelde niks voor zo'n hele verjaardag was niks. Kom ik s morgens kwam ik de trap af. Er stond de hele familie in de gang en de zongen ze allemaal langs al die leven. Nou, word je vet van? <lacht> Toen Hermans was dat met met zijn conferentie op de praatstoel luisteraars. Uh, ik ga meteen over naar een heel ander onderwerp en dat is namelijk het recept van de week. En uh, ik heb een, een heerlijk recept doorgemaild uh, gekregen van uh, Angela Koning die het uh, keurig voor me verzorgd heeft. Thijssen nasi met kalkoen. Allereerst de, de ingrediënten die u nodig heeft. Ik weet niet of u pen en papier bij de hand heeft... Vaste luisteraars die zitten natuurlijk al met smak te wachten op het recept. Dus die zullen dat ongetwijfeld hebben. Uh, Tyson Nassi met kalkoen. De ingrediënten: 300 gram panda rijst, 3 eetlepels zonnebloemolie, 2 eetlepels ketchup, een theelepel sambal, een kuipje rode curry, 150 ml kokosmelk, 400 gram kalkoen file. Reepjes of filet reepjes, zo moet ik het zeggen. Twee rode paprika's. 200 gram peultjes. Een bakje taugé, ongeveer 125 gram. En 50 gram ongezouten pinda's. Nou, ik zal de lijst nog even herhalen voor de mensen die het niet konden bijhouden met schrijven. 300 gram panda rijst. Drie eetlepels zonnebloemolie. Twee eetlepels ketchup. Een theelepeltje sandbal. Een kuipje rode curry. 150 milliliter kokosmelk. 400 gram kalkoenfilet, reepjes... 2 rode paprika's, 200 gram peultjes... een bakje taugé en 50 gram ongezouten pinda's. In die ongeveer 125 gram. Nou, u gaat gewoon lekker de rijst koken volgens de gebruiksaanwijzing... en dan maakt u een marinade van de olie, ketchup en een theelepel sambal. Dus een marinade maken van de olie, de ketchup en een theelepeltje sambal. Kalkoen door de marinade scheppen. Uh, de paprika schoonmaken en in blokjes snijden. Peultjes schoonmaken en in uh, uh, ruitjes snijden. De wok zonder olie verhitten en de kalkoen rondom bruin bakken. Paprika erdoor scheppen en drie minuutjes meebakken. Het kuipje rode curry toevoegen en even meebakken. En dan voegt u de kokosmelk toe, de rijst, en de toquee. Er ook doorheen scheppen en, en nog drie minuten meewarmen. Garneren met pinda's. Lekker met kroephoek en, en een frisse komkommersalade nuttigen. Nou, zal ik het nog een keer voorlezen? Rijst koken volgens gebruiksaanwijzing, Maak een marinade van de olie, ketchup en een theelepeltje standbal. De kalkoen door de marinade heen scheppen. Paprika schoonmaken en in blokjes snijden. Peultjes schoonmaken en in ruitjes snijden. De wok zonder olie verhitten en de kalkoen rondom bruin bakken. Paprika er doorheen scheppen en ongeveer drie minuten meebakken. Het kuipje rode curry. Dat gaat u dan toevoegen en ook even meebakken. Vervolgens toevoegen de kokosmelk, rijst, peultjes en taugé... En dat er allemaal doorheen scheppen en nog drie minuten meewarmen. Garneren met pinda's, lekker met kroephoek. En een frisse salade... Dat was het recept van de week. En de bereidingswijze zoals dat bij dat recept pas luisteraars. Nou, ik heb het water al in de mond. Ik weet niet hoe het met u is. Maar in ieder geval, het klinkt allemaal heerlijk. Lang zal die leven, euh, zei Toon net. Nou, dat is mede dankzij het laatste huis. Kijk eens wat een mooie bloem man heb je niet. De stoel van thuis staat daar bij de tv. En hier op de vensterbank foto's van ons allemaal. Zo zie je maar, het valt eigenlijk best mee. En al je kleren zijn gewassen, hangen fris daar in die kast. En je ochtendjas, heel handig naast je bed. In mijn nie morgens vroeg je ogen open doet. Kijk je zo naar opa's en En bouwman was dat met het laatste huis. Looking back on the days when I was scuffling for a bug, nat overly concerned with life and love. I was always feeling sorry for myself and my bad luck I never stopped to think what life's made of With my nose to the grindstone and my shoulder to the wheel I bought for my daily dollar like a man and Then you came into my life and nothing else seemed real I found the answer right here in my hand I've got everything a man could ever need. I got dreams to dream and songs to sing in the morning. I got hands to hold my baby child and eyes to watch my woman smile. I've got everything a man could ever need. Now my working day seems shorter than it ever did before. And the evening breeze gets cooler day by day. The morning sun is always Shining down on my back door And your laughter washes all my cares away And there's not a day goes by That I don't look up to the sky And humbly thank the good Lord up above For bringing you to me in time To make me realize That all a poor man really needs is love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 Nou, dat was een mooi uh, werkje van Glenn Gamble met een live verslag, zou ik maar zeggen. <laughs> ja, zo gaat dat. Als de microfoon open blijft staan, luisteraars. Nou, euh, ja, ik heb mijn dag niet vandaag. Dat, uh, dat heb je wel gemerkt. Nou, in ieder geval, uh, daar mag u niet uh, het, het slachtoffer van zijn. We gaan, uh, na de volgende plaat gaan we weer eventjes uh, genieten van uh, het regionale nieuws. En ondertussen een uh, mooi werk van Art Garfunkel, Hardy New York. New York to that tall skyline I come fly Garfunkel met New York. Uh, het is uh, inmiddels half twee geworden bijna, luisteraars. Dus uh, we gaan maar weer eens eventjes uh, van het uh, lokale Niels genieten. Hogeweg is Antwoord. Hij is bijna helemaal klaar. En uh, het is een prachtige nieuwe baan geworden. Althans volgens Peter Keur die zegt. Uh, Ik heb een prachtig mooi nieuw baantje voor de deur. Alleen zijn ze vervolgens. Uh, de, de mooie verkeersdrempeltjes vergeten. Welke je tegenwoordig ook. Uh, in het hele land regelmatig tegenkomt. Of zou het soms de bedoeling zijn. Dat er ook mooie flitspalen uh, komen. Daar op de hoge weg. Zodat je later op een verjaardag of zo. Uh, aan je kennissen of je vrienden. Of wie er maar aanwezig is. Kunt aantonen dat je daar op de hoge weg, waar zeg maar de N201 begint... zo hard hebt kunnen rijden als je kunt. Gisteren een hoop wind, niet alleen in de rest van Nederland... maar ook in Zandvoort. En het dak van het pand naast het Palace Hotel in Zandvoort... stond gisteren op, uh, en op de dinsdagavond op het punt van wegwaaien. Brandweermannen die vonden de situatie dermate gevaarlijk... dat ze besloten het delen van het dak te verwijderen de werkzaamheden werd toevallig ontdekt dat een deel van de muur los zat. Vervolgens, eh, eh, volgens een voorbijganger gaat het om het pand waar ooit het Dolphinarium in zat. De politie maakt al snel de omgeving weer vrij... en de gemeente zal later eh, ter plekke dranghekken gaan plaatsen. Gisteren een tragische gebeurtenis aan het Leidseplein in Haarlem... waar een brand ontstond, luisteraars... Na de aankomst vond de brandweer een verwarde man voor het gebouw. die op eigen kracht naar buiten was gekomen. Hij zei dat er nog iemand in het gebouw aanwezig was. waarop de brandweer een, een zwaargewonde man uit de woning kon halen. en naar het ziekenhuis bracht. Te laat helaas, want de man overleed later in het ziekenhuis. Kort na het uitbreken van de brand is een 46-jarige haarlemmer aangehouden. op verdenking van brandstichting. De verdachte was licht gewond en is ter plaatse behand be behandeld door het ambulancepersoneel, waarna hij eh, vervolgens is aangehouden. Het vuur is door de brand weer geplust... en de woning liep aanzienlijke schade op. Naast gelegen woningen zijn ontruimd. Nog onduidelijk wat eh, nou precies de oorzaak van de brand is geweest... maar u hoort het me net al vertellen. Ja, brandstichting. Waarschijnlijk. Bij daglicht is de schade aan de achterkant van het pand heel goed zichtbaar. De eerste en de tweede etage zijn compleet uitgebrand. De politie heeft de voorkant van de woning afgezet... Later op de dag zal de forensische opsporing onderzoek in het pand doen. De buren van uh, een van de panden konden vannacht niet terug naar huis. vanwege waterschade natuurlijk, uh, die de brand heeft aangericht. En deze zijn door Salvage opgevangen. Mocht u de kant van Sparendam op willen, dan moet u uh, rekening mee houden dat de Lange Dijk in Sparendam. vanaf dinsdag 7 april, zeker drie maanden zal zijn afgesloten voor alle verkeer uitgezonderd het bestemmingsverkeer. Op de dijk wordt in die periode ingrijpende... reconstructiewerkzaamheden worden uitgevoerd... en tegelijkertijd zullen de nutsbedrijven Liander... en Rechafieber uh, nieuwe bekameling gaan aanleggen. De afsluiting die geldt tussen de molen De Slokop... aan de noordkant en de kerkweg aan de zuidkant van de dijk... ter hoogte van het fort bij Penningsveer. Doorgaand autoverkeer wordt vanaf dinsdag 7 uur omgeleid... via de kerkweg en de Sparrenormerdijk. Fietsers worden geadviseerd zoveel mogelijk gebruik te maken van de recreatieve fietspaden... die lopen langs de lange dijk, of de lage dijk moet ik zeggen. De dijk blijft gedurende werkzaamheden wel bereikbaar voor bestemmingsverkeer... waaronder hulpdiensten en ook de vuilnisophaaldienst. Een motoragent is in de nacht van dinsdag op woensdag in Amsterdam-West... aangereden door een auto met verdachten die uh, vermoedelijk van een uh, snelkraak in Haarlem afkwamen. De agent die zag zich uh, genoodzaakt om op de auto te schieten... maar voor, uh, voor zover bekend is er gelukkig niemand gewond geraakt. Meerdere politieauto's, motoren en een helikopter... achtervolgden dinsdagnacht een donkerkleurige Audi... die met zeer hoge snelheid vanuit, Amsterdam, sorry, vanuit Haarlem Amsterdam binnenreed. Vermoeden bestaat dat in de auto de mannen zaten... die even daarvoor een uh, sigarenzaak in Haarlem hadden... Uh, benut voor een inbraak. Tijdens de achtervolging uh, door Amsterdam-West werd de agent aangereden. De Audi werd later volop leeg aangetroffen. Volop leeg, nee, op leeg aangetroffen. De politie denkt dat de inzittenden drie of vier uh, mannen te voet zijn gevlucht. Het voertuig, het voertuig bleek overigens te zijn gestolen. Dan het weer. Maarse buien op 1 april. Na het stormachtige weer van gisteren blijft het op de komende dagen... windrijk weerluisteraars. Er is vannacht aanmerkelijk koudere lucht het land binnengestroomd. En dat gaan we ook vandaag voelen. Het wordt een flinke kille dag met gevoelstemperatuur rond het vriespunt. Aan de kust uh, waait het nog steeds hard. En ook in het binnenland kunnen we rekenen op windkracht 5. Bovendien kunnen we op 1 april rekenen, en het is geen mop, op maarse buien. Regen of hagel kletteren regelmatig naar beneden. En mogelijk valt er ook natte sneeuw en het kan ook omweren. De middagtemperatuur komt uh, uit op een 7 tot 8 graden. Nou, Bitter donderdag krijgen we te maken met iets vriendelijker weer. En dat uh, gebeurt dan vroeg in de ochtend. Dan valt er zeker in de zuidelijke provincies nog flink wat regen. Maar vervolgens wordt het op uh, een enkel buitje na droog. En komt ook de zon af en toe om de hoek kijken. Wordt zo'n acht En de stevige noordwestenwind zakt gedurende de, de dag weer flink af. Wanneer s'avonds het laatste avondmaal wordt herdacht. Ik hoop niet voor u, maar in ieder geval wanneer dat wordt herdacht. Dat uh, laatste avondmaal, dan is het op de meeste plaatsen weer droog, wordt het rustig. En ligt de temperatuur zo rond de 5 graden. Dan een sombere Goede Vrijdag. De Goede Vrijdag waarbij velen de Kruisweg van Christus herdenken. Is het weer wel somber te noemen en nauwelijks kans op zonneschijn. Het is regenachtig. Maar de wind die lijkt iets tot bedaren te zijn gekomen. De temperatuur die kan oplopen naar 10 tot 12 graden. En op zaterdag is het geregeld windrijk. Er valt er ook nog wel een bui en daartussendoor schijnt ook even de zon. En de temperatuur loopt op zaterdag op naar zo'n 10 graden. Nou, dan het goede nieuws: het is het meest droog met Pasen. Van dinsdag 24. Ja, hoe anders tijdens de, tijdens de Paasdagen, waarbij de opstanding voor Christus wordt gevierd. Er valt nog steeds een uh, licht buitje en ook de wind houdt zich rustig. Of de zon uh, veel te zien is, dat is nog onzeker. Het wordt een graad of 10. Met wat meer zon kan het ook 12 of 13 graden worden. En ik zei het ook in het eerste uur. Als u uit de wind gaat zitten achter glas, nou, dan wordt het misschien nog wel veel warmer. That's the way I like it. Luister eens. Why, well, this car is automatic, it's systematic, it's hydromatic, why, it's greased lightning. Greased lightning. Look at some overhead lifters and four-barrel balls, oh yeah. We talking, we'll be talking. Fuel injection cut off and chrome. Lightning, John Travolta en volgens mij heb ik John Travolta live on the line. John. Hello, how are you? Ja, ik ben net uitgedanst. Ja, ik ben net uitgedanst, maar je bent nog lekker ja. fit. En uh, ja, daar in café 4 gaat het allemaal wel 4 natuurlijk, hè, de dansen toch? Ja, uh, nou helemaal. Dat is boel hier, hoor. Ja, precies. Hey Ruud, wat gaat er vanmiddag allemaal gebeuren daar? Ja, uh, nou, uh, nou, vertel. Je weet, je weet dat ik een uh, radioprogramma heet dat het Nieuwjaar heeft. Ja. En ja, dat bestaat vijf jaar vandaag. Dus. Van harte wij hier, wij, wij, Ja, Wij gaan hier uh, vanuit Café 4 uh, het programma live doen. Dus uh, Het is toch geen mop, twee gram, hè? Nee, nee. Het is geen mop. We zijn hier uh, twee grammofoons opgesteld. Ja, en, ja, ja. Er is, er is met platen mee. En uh, koffergrammofoons. Ja. En, uh, <laughs> en uh, nou ja, we gaan om twee uur beginnen en uh, we gaan hier live draaien tot vijf uur vanmiddag. Kijk. Dus kom even langs gezellig. Ja, en mensen mogen platen meenemen, heb ik begrepen. Ja, ze mogen platen meenemen. Alles wat binnenkomt, wordt gedraaid. Oké. Okay. Uh, dus, uh, mensen uh, kunnen gewoon maar lekker hun singeltje of LP's meenemen. Het begint om twee uur. En geldt dat ook voor uh, 78 uh, toerenplaten? platen? Nee. Nee. Dat moet ik nee, wel dat even. Dat is geen vinyl. Nee. Dat is ook niet. Ja, wat... dat kan niet. Ja, wat nee, u... uh, Singeltjes, LP's, alles is welkom. En uh, we gaan het gewoon draaien. En we ja. beginnen om twee uur. Dus niet wat u met bakken achterliet. Over een kwartier zijn we in de lucht. Vanuit vier. Nou, helemaal goed. Live in de lucht. Ja. Dan wens ik jullie daar heel veel plezier. Oh, tot de laat duurt het? Vijf uur. Dat vijf uur vanmiddag. Nou, luisteraars, massaal in de, in, de, in de platenkast duiken. En massaal uw, uw favoriete platen opzoeken. Wat, wat zijn jouw ja. favoriete nummers vanmiddag, Huut? Een kopje? Ik, ik, ik heb een stel Pesamo, opeens van 60 70, 80 jaar mee. Ja. En uh, ik zie wel. Want, uh, want de bedoeling is natuurlijk eigenlijk dat ik zo min mogelijk invul. Ja. En, uh, en de luisteraars zoveel mogelijk. Oké. Okay. bezoekers. Nou. Maar we zien het wel. Nou, hartstikke gezellig. Ik hebben zelfs. Uh, ben niet. Je bent niet goed, man. <laughs> uh, maar als ik naar voren kom, kom ik niet, hoor. Als naar voren kom, kom ik niet. ik nee, nee, nee, nee. Ik heb vanmiddag an helaas andere dingen. Ik krijg vanmiddag een, een bezichtiger voor mijn huis. Wat vind je daarvan? Oh. Ja. Ja, ja. Ja. nou, nou ja. Dat, ja. Succes dan! Ja, jij ook daar vanmiddag. Komt helemaal goed. Nou, luisteraars massaal dus naar Café 4, want het wordt heel gezellig daar vanmiddag. Ja. Met de vernieuw jaren, vijf jaar bestaan. Wij feliciteren Ruud Jansen en uh, onze medewerkers natuurlijk uh, van harte daarmee. En uh, nou, we spreken elkaar weer, Ruud. We spreken elkaar weer. Oké, okay, groetjes. Bedankt. Houdoe. Hoi, hoi. Doel. hoi, hoi. Nice and slow. Dit is uh, Jesse Greb. Je ziet Green, Jesse. Jesse Green is het. Wordt terechtgewezen door Willem Boer. Die staat hier naast me. Je, je duif, je wordt een beetje blind. Je wordt een beetje kippig. Een duif die kippig wordt. Ja. Het is kwart voor twee geweest, het uh, eerste uur, daar ging het een beetje mis uh, met die bioscoopagenda. Uh, die wil ik u toch nog eventjes uh, doorgeven, luisteraars, want uh, dat voel ik me wel verplicht tegenover Cinema Circus Zandvoort. Uh, vandaag dus, ja, half twee is al begonnen, uh, Sean het schaap, maar om half vier kunt u nog naar Beertje Paddington met de kids. En uh, dat is uh, deze week voor het laatste april de laatste voorstelling, Beertje Paddington. Dan 2 april, en nou heb ik het goed gezien, de the Theory of Everything draait, dan, en dat is om 7 uur en om half tien s'avonds. Dan 3 april de première van uh, André Hazers film natuurlijk, uh, pas een uh, première in Amsterdam gehad. Maar nu in Zandvoort 3 april de première van uh, Bloed, Zweet en Tranen, ook weer om 7 uur en om half tien s'avonds. De 4 april, dan uh, zal die film ook te zien zijn om 7 uur en half tien s'avonds. En dan is middags om half twee weer Sean uh, het Schaap en om half vier Beertje Paddington. U kunnen dus ook met de kinderen naar de bioscoop dit, uh, dit weekend. Geldt ook voor de 5 april, de 6 april. Uh, dat is de tweede paasdag. De 7 april, dan uh, ziet de voorstelling er weer anders uit. Maar die kan ik helaas niet zien, want dan staat er een pub op schermpje... Uh, in beeld. En dat is niet handig. Dus dan kan ik niet lezen wat, er, wat daaronder staat. In ieder geval heb ik u tot en met het paasweekend zover geïnformeerd. En dat is het uh, allerbelangrijkste. Veel, veel plezier bij Circus Zandvoort Cinema. Circus Cinema Zandvoort, als ik het goed zeg. We gaan uh, nog uh, genieten van wat muziek uit, uh, uit de 70e jaren. I Will Survive Nou, u kent het, hè, uh, Gloria Gaynor. Should I should have changed that stupid lock. I should have made you leave the keys If I'd have known for just one second You'd be back to bother me Go on, I'll go Walk out the door Just turn around now Cause you're not welcome anymore Won't you the one Who tried to hurt me with goodbye Do you think I'd crumble? Do you think I'd lay down and Hij was dat niet Gloria Gaynor volgens Willem ook niet. Maar in ieder geval wel een nummer wat, uh, wat zij bekend heeft gemaakt. The I Will Survive, grijs gedraaid. En uh, ook dat de Ruud Jansen bent grijs gespeeld. En dit is de Ruud Jansen bent. Met alle respect. een beetje respect hoor mensen, als het goed is. Ik kijk op mijn klok en daar heb ik ook respect voor, voor de klok, want ja, die tikt maar door en uh, ik moet straks uh, afscheid van u gaan nemen. Ik zit ook met tranen in mijn ogen luisteren als u kunt het niet zien. Ja, misschien wel als u via de webcam kijkt en luistert naar ZFM Zandvoort dan ziet u mij nu met tranen in de ogen zitten achter het bankpaneel. Willem, die staat me bij, die, uh, als ik helemaal een sneke uitbarst, dan neemt hij het gewoon over, dus dan <laughs> uh, waart u de kusjes voor mij? Nou, goed zo. Met The Brotherhood of Men neem ik afscheid van u. Bijna, want uh, ik denk dat dit plaatje niet genoeg is om het helemaal vol te maken. I'll be thinking of you in most ik wens u vast een hele uh, fijne woensdag toe. On, really ik hoop dat het een beetje droog blijft vanmiddag. Blijf ik nog voor een glimlach een beetje rondhangen? Voor een waal. Dank voor het luisteren. vanmiddag massaal naar Café 4 voor de vernieljaren met Ruud Jansen. we meenemen, die worden gegarandeerd gedraaid hoor ik net voor u, Dus dat zit helemaal goed, gezellig. Dag. Don't cry. Like a starry summer night Or a snow-covered winter's day And everybody's beautiful